Goedenavond, ik ben Stef Banstra en dit is het nieuws van NWS op 3. De ex-verpleegkundige van het Wilhelmina ziekenhuis in Assen, die wordt verdacht van meer dan 20 sterfgevallen, komt vrij. Er is te weinig bewijs, zegt de rechtbank. Deze verslaggever van RTV Drenthe weet waarom. Het is voor het Openbaar Ministerie bijna zoeken natuurlijk, naar een speld in de Hooiberg. Want er hebben echt honderden patiënten in het ziekenhuis gelegen. We hebben het over een periode van uh, twee tot drie jaar. Ja, en die patiënten zijn natuurlijk ook nog eens overleden. Ja, het onderzoek gaat ondertussen gewoon door. En de ex-verpleger blijft ook verdachte. De man van 31 had volgens het Openbaar Ministerie verteld dat hij die patiënten had omgebracht. Omdat hij hen uit hun lijden wilde verlossen. Ander rechtbanknieuws, het Openbaar Ministerie. Het ministerie is niet blij dat advocaat Ines Wesky is vrijgelaten. Dat vertelt mijn collega Remco Andringa. Het Openbaar Ministerie had juist gevraagd om Wesky langer in voorarrest te houden. Vanwege die onderzoeksgrond, dus dat lopende opsporingsonderzoek. Maar de rechtbank heeft anders geoordeeld. Daar gaat het OM niet tegen in beroep. Wesky was de advocaat van drugscrimineel Riedeman Taghi. En wordt ervan verdacht berichten van hem naar buiten te hebben doorgespeeld. Lionel Messi vertrekt bij Paris Saint-Germain. Zijn afscheid hing al langer in de lucht, maar is nu ook bevestigd door de coach van de Franse voetbalclub. Messi speelde twee seizoenen in Parijs. Wat zijn nieuwe club wordt, dat weten we nog niet. We gaan er wel geruchten dat hij net als Ronaldo eerder naar Saudi-Arabië verkast. En een kwart van de jongvolwassenen heeft overgewicht. Personal trainer Joris die had het zelf ook, maar helpt nu andere mensen met obesitas om gezonder te leven. Vijf jaar geleden woog ik 180 kilo, schoon aan de haak, Hollands Welvaart. En uh, ja, inmiddels uh, ruim 90 kilo afgevallen. Ik ben sterker geworden, ik weet waar ik voor sta, ik weet welke keuzes ik kon maken. Um, en dat ik daarmee andere mensen nu begeleid, ja, dat vind ik eigenlijk het allermooiste. Daar ben ik het meest trots op. Maar zegt Joris, een personal trainer is geen magische oplossing voor overgewicht. Je kunt beter gezond gaan leven en dat moeten mensen toch echt zelf doen, zegt hij. Het weer vanavond koelt het weer af naar een graad of acht. Morgen blijft het over het algemeen zonnig. Het is dan tussen de 17 en 21 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Vooral het verkeer op de A9 staat helemaal vast door ongelukken. Van Amstelveen naar Alkmaar is de weg zelfs dicht bij knooppunt Kooimeer. Dat veroorzaakt heel veel vertraging daar vanaf Beverwijk. Van Alkmaar naar Diemen is een ongeluk gebeurd op de A9. Tussen Bad Hoefendorp en Amsterdam-Gaasperdam kost dat je bijna een uur extra. Daar is één rijstrook dicht. Op de A10 Oost staat Philip, de ring van Amsterdam bij Zeeburg. Daar heb je 20 minuten tijdverlies. Het is ook druk op de afsluitdijk, de A7, richting Noord-Holland tussen Bresandijk en Den Oever. Daar heb je 20 minuten extra reistijd. En op de N201 van Hoofddorp naar Zandvoort doe je er bij Heemstede een kwartier langer over. Tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon. Zon. Zee. Zee. Zandvoort. En zomerhit. ZFM Dit is de zomer van ZFM Met nu Zandvoort draait door En het gaat een klein beetje zoals dit ja stevig beginnen met deze standvoortrijd door Run DMC en Jason Nevins It's like the way that should be of iets dergelijks uh, Dit is een uurtje een beetje van alles wat ook de onbekende muziek heeft hier de ruimte maar we gaan ook nog eventjes terugblikken als vorige week. Ik vind hem toch uh, nog heel erg mooi de dame die in kwestie overleden is dus gaan we hem nog één keer laten horen. Tina Turner Edit number better be good to me. De avond moet het geweest zijn daar uh, op het uh, terrein van de Markthal in uh, Amsterdam. De religio van Marathon, een on-Nederlandse band. Met in uh, geleide de geleider Kai Koopmans, die is hier ook uh, ooit uh, geweest in deze studio, maar toen onder zijn eigen naam. En tegenwoordig uh, is dit uh, wel iets met dik hout zagen met planken. En als uh, onze burgemeester dit kent, dan uh, zit er gelijk ook, paf een stempel op. Marathon met AIDS Komt van een EP. Daarvoor hoorde je Tina Turner met Better Be Good To Me. We gaan nog even vrolijk verder met Nederlands materiaal. Want deze dame is ook weer terug van weg geweest met de band. En dat is de nieuwe single van Sudanite. En Oceans, You Might Go. Van die momenten dat de, de mailbox kleppert van de redactie. Er zitten we soms ook nog wel eens muzikale dingen in. Dit komt uit Polen. Luca, Luke heet die. En in het echt heet die Lucas Zlesnik. We hebben wel eens meer dingen van hem gekregen. Maar nu hebben we dan de tijd en de ruimte om het te, te laten horen. Wishful Melody hoorde je de Soon en I daarvoor met Oceans and You Might Go. Dit is weer het, uh, van het populaire soort. Miley Cyrus van uh, enkele jaren terug en Midnight Sky. I don't need my picture in a magazine. I don't need approval from a chosen few. I'll tell you what I do need. I need. Company. I don't want no washed-up dishes. Soft soul for me. I don't need no Cinderella. And I heal shoes I tell you what I do. Ja, dat werd ook eens een keer uh, gevraagd hier. Uh, toen ik op een gegeven moment uh, samen met uh, nog een paar mannen. Uh, op de dinsdagochtend een radioprogramma deed. Collega Hans Botman, die op een gegeven moment vroeg. Zeg, uh, ik hoor nooit eens een keer iets van Paul Garrick. Nou, dat hebben we dan bij deze ook uh, maar eens even laten horen. in dit gedeelte van uh, het, uh, de dag op de donderdag. Namelijk I need you. We, daarvoor hoorde je Marley Cyrus met Midnight Sky. We hebben er nog eentje. en dat is ook een police. Dat is een police nummer. En die hoor je tot aan de hoofdlijnen van het nieuws van half uh, zeven. Spirits in the material world. There is no regio. Goedenavond, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Amsterdam gaat een nieuwe koper zoeken voor afvalbedrijf AEB. De gemeente wilde het bedrijf voor 450 miljoen verkopen aan het Rotterdamse AVR. Maar toezichthouder ACM hield dat tegen. De bedrijven zouden samen te machtig worden. De voormalige advocaat van crimineel Ridouan Taggi, Ines Weski, komt vrij. De raadkamer zegt dat er geen grond meer is om haar nog langer vast te houden. Weski zou berichten van Taggi vanuit de gevangenis hebben doorgespeeld aan een Italiaanse maffiabaas. President Zelensky wil volgende maand weten of Oekraïne bij de NAVO mag. Dan komen de NAVO-landen bijeen in Litouwen. Zelensky wil ook dat de EU haast maakt met het toetredingsproces van Oekraïne tot de Europese Unie. Vorig jaar, na de Russische inval, vloeg Oekraïne dat lidmaatschap aan. Het weer vanavond en vannacht koelt het af tot een graad of negen. Morgen begint bewolkt, later zon. Het wordt dan iets warmer dan vandaag.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 We komen uit IJsland, zitten de Asti Dier. Dat betekent seizoen en Your Shadow is zijn uh, laatste single. Vandaag binnengekomen, Fleetwood Mac hoorde je ervoor met Rhiannon. En deze dame gaat morgen haar eerste EP lanceren. En ze komt toevallig uit Zandvoort. Benny Moore. A feeling. Control. They tried so hard to break me, tried to knock me off my feet. Honor me, and you see, can't tame the beat. You're in doubt. Belgisch bandje. Ze de By Far. nummer heet The Bricks. Daarvoor hoorde je Wendy Moore met Beast. Morgen komt de nieuwe EP, de debute EP Dawn After Dusk uit. En we hebben ook nog wat fijne filmmuziek. Dames en heren. Namelijk uit de film Die Another Day. Madonna. I'm gonna wake up, yes. I know I'm gonna kiss some part of I'm gonna keep this secret, I'm gonna close my Analyze this, analyze this, this, this, this. I'm gonna break the cycle, I'm gonna shake Ja. me. elektro uit Japan Switch to Lemon heet het uh, nummer en dat nummer is van Grapefruit Airbag maar er zit wel weer een Nederlandse platenmaatschappij achter en die komt uit Volendam, daar uh, hebben ze het uh, weten te vinden uh, het King Forward Records uh, label zag wel iets in deze Grapefruit Airbag en ik denk eerlijk gezegd als je het maar lang genoeg uh, draait dat uh, de rest van Nederland ook wel een beetje gaat volgen maar dan met uh, Die Another Day. Dat uh, was uh, wat je daarvoor hebt uh, kunnen horen. We hebben zo dadelijk uh, alternatieve VM. Um, er wordt een vergadering uh, belegd uh, vanaf 8 uur. Want uh, de notulist uh, komt langs. En dat betekent dus dat we dan uh, uh, erg goed moeten opletten met wat we zeggen onderling. Want ja, alles wordt vastgelegd. Maar uh, de beste weters uh, weten in ieder geval... dat deze notulist al uh, de night-editie van uh, de Rob Agdaan wordt woord wist te winnen. En daarmee kwam hij ook uh, als... Ja, min of meer act. supporter act uh, bij de finale terecht. En hij mocht ook nog eens een keer een optreden doen bij de plein van de vrijheid. Tijdens bevrijdingspop. Kortom, hij was uh, wel lekker bezig deze notalist. Straks om 8 uur uh, ga je uh, natuurlijk uh, wat uh, van hem horen. Ik weet niet uh, hoe hij dat uh, gaat doen. Hij schijnt ook nog een gitariste uh, mee te nemen. Dus ik ben heel erg benieuwd of, uh, hoe dat uh, gaat uh, worden in dat opzicht. Dit is Israel Nash. Nou heb ik me laten vertellen, het album is uh, niet helemaal het aanhoren waard. Behalve dit nummer dan. Closer, die gaat horen tot aan het uh, nieuws van 7 uur. En daarna Alternative FM. En dan de editie van 1 juni 2023. <laughs>